6 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal Nederlandse coronapatiënten op IC's is de afgelopen dag gedaald met 34. Het zijn er nu 1201. Daarvan liggen er 52 in Duitse ziekenhuizen. Volgens Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg... biedt de gestage daling van het aantal coronapatiënten op de IC's... ziekenhuizen de gelegenheid om zich ook weer te richten op niet-coronazorg.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 Vanochtend vormden tientallen bewoners nog een erehaag... bij de uitvaart van een 74-jarige pastoor in het Limburgse banhold. De man overleed aan corona. Volgens L1 hield iedereen zich aan de oproep om gepaste afstand te houden. Een groep van 47 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen... is aangekomen in de Duitse stad Hannover. De kinderen komen uit overvolle kampen op Lesbos, Samos en Chios. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor de inhumane situatie. In totaal worden 1600 kinderen uit Griekse kampen naar andere EU-landen gebracht. Duitsland heeft beloofd 350 kinderen op te vangen. Ook Frankrijk en België nemen kinderen op. Nederland weigert vooralsnog. Hulporganisaties noemen dat onaanvaardbaar. Volgens de VN zitten meer dan 5000 kinderen zonder ouders in de Griekse kampen. De politie in Hongkong heeft minstens 14 activisten gearresteerd... ...worden verdacht van het organiseren van de protesten vorig jaar. Onder hen prominente leden van de Pro-Democratische Beweging... ...zoals een mediamagnaat en de 81-jarige oprichter van de Democratische Partij van Hongkong. Vorig jaar braken massale protesten uit in Hongkong. Een miljoen mensen gingen de straat op om te demonstreren tegen een omstreden uitleveringswet.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 De nacht dat Bertens stierf, die nacht vergeet ik nooit. Zijn helaas zat vol en het afscheid was zo mooi. En in de geest van Bertens zelf hebben wij dat toen beleefd. We zongen en we dronken en het werd een grote feest. Wat een manier om laatste goed te brengen. Ja, die laat maar zitten in de kaal. je zeg wat wil je nou? Ik wacht hier al zo lang op jou. Kom je wel of kom je niet? Toen laat wat van je horen. Oh, laat wat van je horen. Hey. Ja, je wilde met mij, zei je tegen mij. Op die dag dat ik jou daar opeens zag. Met je lach vroeg jij mijn nummer en zei ik bel je nog.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 a mess for the day. We zitten samen in de kamer Gaat die torenbenaas altijd zo snel voorbij? Ja!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 Ik, ik wil jou niet bij mij Tussen de lekkere wijven, een beetje wat ik wil, een oplossing voor koudil, om in de zee te drijven, tussen de lekkere wijven. Oh ho, la la la la, la la la la, oh ho, la la la la, la la la oh la la la la, la la la oh ho, la la la la, oplossing voor koudil. We ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl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 Opzij, opzij, opzij, maak kwats maak kwats maak kwats. wij hebben een ongelofelijke op Opzij, opzij, opzij, want wij zijn haast te laat, wij hebben maar een paar minuten tijd.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 Blijven. We kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, Maar blijf we het maar slapen. We kunnen nog misschien als het haast. Maar zeg je zijn je zegt al, want wij zijn land van raten? Nou, het opzien zou je een hartje geven. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.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 6.9. Dit is ZFM.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 Met het eten toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toe en gaf het aan haar. En terwijl ze handen afdroogde en schort, las ze wat erop stond: schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent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 Je schoolgeld betaald? Gratis. Ik heb je kleren versteld en vaak onder de dokter gebeld.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 Hij wordt weer aangebeld.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 ze lachen ze naar mij. <tie> Weet je wat ik hebben wil? Een mooie, nieuwe zonneel. Rock and roll radio. Snel, mijn in de jail, ik moet er tussenuit. Oh, ik ben mijn vrijgezellen, ga ik door het geluid? Yeah, ik leef maar in een keer, dus weet ik wat ik doe. Mama, gil benauwd, ben je levensmoer. Rapij, maar gaan met yes, I love you too.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 Zeker op mijn benen, wat crazy in mijn bol En jou zie ik straks drukken rock en rollen als ik jou zie staan. Oh, je bent zo stout.